En wat houdt dat in? Dat ze van alles vergeet. Mijn schoonmoeder vergeet ook van alles. Dan wordt hij ook dement. Van de week zei ze tegen me. Ze zeggen nou weer dat ik een giro moet nemen. Maar ik wil helemaal geen giro. Ik zeg maar, u hebt toch al tien jaar een giro? Oh ja, zei ze, daar weet ik nou niks van. En even later zegt ze. Maar ze zeggen toch dat ik nou een giro moet nemen. Voor mijn pensioen. Nou, dat vind ik wel goed dement. Ah, dement. Meer vergeetachtig. Nou, als mijn schoonmoeder was, dan zou ik haar geloof ik in huis nemen. In huis nemen? Dat is ook zo wat. Ja, ik denk daar ook over. Het zou niet eens kunnen, want we hebben maar twee kamers. Maar ik heb nu al, als het er een paar dagen is, dat ik het gevoel heb dat er een kaastolp over mijn hoofd wordt gezet. Nee, ik vind het wel gezellig als mijn schoonmoeder er is. Lekker elke dag taartjes eten. Ik ben wel tevreden met hem, maar ik denk wel dat ik gek zou worden. Oh ja? En Nicoline ook. En ik die komt hier nog gekker, waarschijnlijk. Nee, hij zou het heel leuk vinden. Dat weet ik wel zeker. Hey. Nou ja. Mijn schoonmoeder zegt dan: gelukkig maar dat niet iedereen hetzelfde is. En dat irriteert me enorm, want ik vind het helemaal niet gelukkig. Hoe is het gegaan vandaag? Goed. Was het niet vreemd? Nee, waarom? Ik herinner me Dat ik me de eerste dag doodongelukkig voelde. Nee, daar heb ik geen last van. Beste beter. Tot morgen. Morgen ben ik er niet. Ik ben drie dagen naar Brabant. Tot maandag dan. Ja, tot maandag. Toen een hertog Jan kwam varen, Te parmant al triomfant, Na zevenhonderd jaren, In dit edel Brabantland. Ik ben koning, Van het bureau in Amsterdam. Dat dacht ik al, en dit is mijn vrouw, Nicolien Koning. Mijn vrouw is meegekomen voor de gezelligheid. Ga maar zitten. Je zult wel moe zijn met die warmte. Mijn broer is een andere broek aan trekken. Toch niet voor ons. Nee. Maar hij heeft zich nat gespoten. Komt jullie helemaal uit Amsterdam? Ja, vanochtend. Dan zul je wel dorst hebben. Ik wil wel graag een drinken, ja. Ja, graag. Een kop koffie. Of een glaasje bier. Een biertje, als dat kan. Ja, ik ook graag. Meneer Koon. Meneer Van der Beijer. Goedemorgen. Ga ook een biertje, graat? Jawel. Jawel. Dus warm. U hebt de hof bespoten. Ja. Dat moest wel. We zijn wat laat, omdat het vorige bezoek wat langer duurde. Oh. Dat geeft niet. We zijn er toch. Hm? Langs de weg hier naartoe waren overal doeken gehangen met doodshoofden en waarschuwingen erop. Gebeuren hier zoveel ongelukken? Gisteren. Nog een neef van ons doodgereden. Een auto? Twee auto's tegen elkaar. Hij was op slag dood. Dat is erg. Ja. Dat is erg. In onze familie is daar al de vijfde. Of de zesde. Je ziet ook overal dode dieren op de weg. Verschrikkelijk. Ja, die rekenen daar niet op. Het is een ellendige uitvinding. Maar het doet er niks aan. Ze praten nou over een nieuwe weg hier, vlak voor de deur langs. Nee, zolang ze praten kan het geen kwaad. En moet u dan weg? Ja, dan moeten wij weg. Ach, we zitten hier nou al meer dan tachtig jaar. U komt dus voor de Zijs? Ja. En voor de Dorsvlegel? Ik heb ze in het schuurke klaargezet. Moeten jullie nou vanavond nog naar Amsterdam terug? Nee, wij slapen in Maashees. Oh. Overmorgen gaan we weer terug... We moeten elf mensen bezoeken. En allemaal voor de zeis. En voor de dorstvlegel. En voor het bakken van brood. Hebt u nog brood gebakken? Ja. In de oorlog nog. Maar daarvoor ook wel. Zullen we dan maar eens gaan? Nee. Dat heb ik nog niet eerder gezien. Waar? Dat het blad met raffia aan de bomen vastgebonden is. Hebt u dat altijd zo gehad? Ja. Zo deed iedereen daar vroeger. Tot die ijzeren ringen kwam. Maar daar had u geen behoefte aan. Nee. En u moest ook nog kopen bij de smid. En dat kostte weer een paar centen. Wanneer was dat? Na nou, de Eerste Wereldoorlog. Toen was u dertig. Zoiets. Ik ben van 89. En als je het blad nou ruimer of krapper wilde zetten. Dan moesten nou de smid. Maar die kwam hier eigenlijk niet voor. Het is hier allemaal zaand. Mag je maar eens proberen? <lacht> oh, hij heeft het gedaan. Hij kan het niet goed. Zonder de hertog, 700 jaren in, in de keten van uh, Minder waardig dat jullie een autodidact als Van der Ven om zijn tekorten willen afmaken en geen oog hebben voor zijn grote verdiensten dat jullie een artikel van een lid van de redactieraad niet hadden mogen weigeren. Nu jullie dat gedaan hebben, zie ik niet in wat de zin van dat lidmaatschap is. En ik bedank bij deze. Op de toezending van ons tijdschrift stel ik geen prijs meer. Karel Appel. Goedemorgen. Morgen. De reactie van Appel. Wat vinden jullie? Bart had... Simmanda Manda, Tjitske, Joop, M, K, Pieters. De, de, de, de, de bezwaren van Bertha tegen het artikel van Sinnigen kan ik volgen. In het algemeen akkoord met het principe dat zaken over Nederland eerst werden voorgelegd aan de Nederlandse redactie en omgekeerd. Bedief naar uw oordeel over bijgaand artikel over de Brabantse dagen, die immers georganiseerd werden door de Nederlandse provincie Noord-Brabant, waarbij ik aanteken dat ik het zelf Vol belangrijk vind voor de Belgisch-Nederlandse samenwerking en dus plaatsing ben. Ik wacht uw beide oordeel met vertrouwen af, met hartelijke groet van vriend tot vriend, uw professor, uw professor Dr. G.J. Pieters. Dr. G. Dag Maarten. Dag Sien. Ik wou vandaag tracteren. Je bent jaren geweest. Denk je dat daar vandaag een ogenblik tijd voor is? Bij de tweede koffie? Graag. Hoe is dat onderzoek van je hart afgelopen? Dat hoor ik donderdag. Waard zou wel goed zijn hoor. Dat hopen we dan maar. Brabantse dagen. Dag Maarten. Dag Bert. En? Hoe is het gegaan? Goed. Maar Brabant is naar de bliksem. Naar de bliksem? Vertel straks wel. Eerst even dit lezen. Voor een verbroedering van het Brabantse en Vlaamse volk... en voor een gezamenlijk optrekken in hun ijver... voor het behoud van hun erfgoed. Dag Maarten. Daar gaat. En? Direct. Ik ben hier bijna mee klaar. Pieters vraagt naar ons... Naar wat we vinden, jullie opnemen of niet. B A, -A M